de stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? We hebben in het eerste deel beelden gestopt. Beelden die jullie niet gezien hebben, maar die wel op jullie onderbewustzijn hebben gewerkt. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en wagen gokje. Altijdprijs.info